12 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Frankrijk-correspondent Stefan de Vries werd in dat land zelf eventjes nieuws... met de onthulling van een demonstratie die geen demonstratie was. In het mediaforum Roos Slikker en Bart-Jan Spruit... en nu het NOS Journaal, hier is Jan van den Putten. Goedemiddag, grote kettingbotsing in België. Psychologen vellen hard oordeel over Janssen Steur... en veel meer Nederlanders leven in armoede. Er is zon, maar er is ook veel sluierbewolking en het wordt ongeveer 4 graden. Morgen wat regen of motregen. Donderdag kan het aan zee gaan stormen. En vrijdag is er kans op hagel en sneeuw. En in België was het mistig. Zware kettingbotsing was daar het gevolg op de A19. Tussen Yper en Kortrijk. Tientallen auto's en vrachtwagens zijn er op elkaar gebotst. En volgens de verkeerspolitie in Vlaanderen... is er zeker één uh, iemand om het leven gekomen. Hajo Beekman van het Vlaams Verkeerscentrum. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe kon dit gebeuren? Ja, we hebben nog niet veel details over de aanleiding voor het ongeval, maar in elk geval de, dikke mis, de dichte mist van vanmorgen, die, die zit natuurlijk altijd alles tussen. Uh, er zijn eigenlijk, uh, volgens de eerste berichten, een aantal kettingbotsingen na elkaar gebeurd. Dus één eerste ongeval op de snelweg richting Kortrijk, daardoor ontstonden files en daar zijn weer andere voertuigen, ook heel veel vrachtwagens op ingereden. Dus er zou inderdaad sprake zijn van 30 tot 50 uh, voertuigen. De details nog uh, uh, binnen dan op het terrein, dus van, op de, van bij de, de politiediensten en de, de medische hulpverlening. Er zijn verschillende mensen nog gekneld in de, in de voertuigen daar, dus die worden nu geholpen. Maar Er zouden sprake zijn van tientallen gewonden en volgens de lokale autoriteiten, dus de gemeente die de snel gelegen is, volgens de burgemeester zou nu, zouden er twee dodelijke slachtoffers gevallen zijn. Maar uh, heel, heel wat details die ontbreken nog daarover. Ja, twee doden, daar is dus nu sprake van. Als je beelden ziet, er zijn wat beelden, het is echt een Chaos daar? Ja, het is best wel echt heel, heel dicht. Uh, het, het, het zou ook de hulpverlening daar ter plekke be bemoeilijken. Het is zo dat de ongevallen gebeurd zijn in de richting van Kortrijk, uh, maar de snelweg is ook in de richting van Ieper, dus in de andere richting gesloten, net om de hulpdiensten, de toegang voor de hulpdiensten daar te vergemakkelijken. Dus uh, mensen volop bezig en de informatie stroomt nu binnen bij de lokale en de provinciale autoriteiten. En die zullen ongetwijfeld in, de, in, de, in, in het loop van de dag die daarover gaan berichten. Dus we vermoeden in elk geval wel dat de afhandeling van het incident... Het echt nogal uur zal duren, misschien wel de hele dag. En wat is er allemaal ter plaats aan hulpdiensten? We iets van veldhospitalen. Ja, dat klopt. Dus uh, er zijn heel wat uh, hulpdiensten uh, daarheen gestuurd. Dus uit uh, de veel omliggende gemeenten, dus de Randweer medische hulpverlening, er is ook een provinciaal rampenplan afgekondigd. Dat wordt dus uh, gecoördineerd door de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen. En dat zorgt ervoor dat uh, de, de gouverneur in staat is om heel wat uh, hulpdiensten vanuit de hele provincie en zelfs eventueel ook aan. De liggende provincies op te roepen om daar uh, dus hulpverlening uh, te organiseren. Uh, een hotelhospitaal is inderdaad ter plekke geïnstalleerd. Er is ook een crisiscel in de provincie Hoofdstad Brugge, waar dus ook de provincie-gouverneur uh, de activiteiten van alle hulpdiensten verder coördineert. En dus van daaruit wordt ook verder in de dag de communicatie verzorgd. Dank u zeer, Hayo Beekman van het Vlaams Verkeerscentrum over die enorme kettingbotsing op de a 19 in de rechtbank in Almelo wordt op dit moment het psychologische rapport besproken over het gedrag van ex-neuroloog Ernst Janssen Steur. En dat gebeurt in het kader van de strafzaak die tegen Janssen Steur loopt. Verslaggever Roel Pauw, wat staat er in dat rapport? Nou, kort samengevat zou je kunnen zeggen dat uh, Janssen Steur leidt aan een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Janssen Steur vond en misschien vindt hij het nog steeds wel een beetje zichzelf de allerbeste neuroloog die er uh, was. Een um, voorbeeldje daarvan is dat hij uh, zichzelf op een gegeven moment professor begon te noemen. Niet omdat hij dat ook daadwerkelijk was, maar omdat hij vond dat hij recht had op deze titel. Um, en rapporteur omschrijft het zo. Janssen Steur was verslaafd aan de erkenning die hij kreeg van zijn patiënten in de spreekkamer. Is er een moment aan te wijzen waarop hij ja, kennelijk toch een beetje van de weg is geraakt? Nou ja, dat kun je in de beleving van sommigen heel letterlijk opvatten. Van de weg af geraakt. Want in 1990 is Jans Steur betrokken geraakt bij een auto-ongeluk in Duitsland. Hij is toen behoorlijk ernstig gewond geraakt. Is een aantal uren buiten bewustzijn geweest. En ja, volgens sommigen is dat de oorzaak... Geweest van zijn gedragsverandering. Daar is ook navraag naar gedaan bij mensen uit zijn omgeving. Naast de familieleden, bijvoorbeeld zijn zoon en zijn tweelingbroer, en ook een aantal collega's zeggen dat hij inderdaad veranderd was sindsdien. Hij had geen gevoel meer voor sociale verhoudingen, had geen zelfcontrole meer en hij stelde zich niet meer open voor kritiek. Hij begroef zich steeds meer in zijn werk, uh, was dus nauwelijks meer aanspreekbaar. Echt? Ik moet erbij zeggen dat anderen zich niet in dat beeld herkennen... en Janssen Steur ook voor dat auto-ongeluk al een ontzettend eigengerijde figuur vond... met wie je eigenlijk niet kon samenwerken. Ja, ja. En er kwam dan ook nog bij dat hij aan de middelen verslaafd raakte. Ja, precies. Of dat oorzaak is of gevolg van dat auto-ongeluk... en uh, het feit dat hij uh, nou ja, een beetje de kluts kwijt raakte... dat uh, valt nog te bezien. Het is in elk geval wel zo dat uh, zijn gebrek aan, gebrek aan zelfkritiek... En, en die zelfoverschatting waar hij last van had... alleen maar erger werd natuurlijk. Maar uh, als, je dit, uh, als je dit nou allemaal bij elkaar neemt... wat heeft dit voor gevolgen voor die zaak, voor de uitspraak? Nou, de, de rapporteurs, de psycholoog en de psychiater komen tot de conclusie... dat je Jansen Steur verminderd toerekeningsvatbaar zou moeten verklaren. Want uh, nou ja, onder invloed van zo'n zo trauma of onder invloed van drugs... kun je iemand niet helemaal kwalijk nemen wat hij heeft gedaan. En zij pleiten dan ook voor een voorwaardelijke celstraf. Dat vinden ze passend. Maar koppelen daar wel aan dat hij zich moet laten behandelen... en dat hij nooit meer... Uh, um, aan de slag mag als arts of specialist. En dat heeft Janssen Steur inmiddels zelf ook herhaaldelijk gezegd... Dat, dat, dat hij dat nooit meer zal doen. Rolpouw in Almelo. Voormalig minister Maxime Verhagen moet het Nederlandse bedrijfsleven... gaan helpen om orders binnen te halen voor de JSF, de Joint Strike Fighter. Hij wordt bijzonder vertegenwoordiger voor de defensieindustrie... Nederlandse bedrijven werken mee aan de productie van de Joint Strike Fighter... het jachtvliegtuig en kunnen het onderhoud gaan doen. Maxime Verhagen. De Nederlandse industrie die heeft berekend dat alleen al in de onderhoudsfase... dat zo'n 16 tot 20 miljard euro aan omzet nog vergeven moet worden. De productie productie de standhouding kan dus bij elkaar zo'n 110, 140 bruto arbeidsjaren opleveren. En daar moeten wij natuurlijk zoveel mogelijk van zien binnen te krijgen. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. In november zijn er veel meer auto's verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens branchevereniging Bovag en Rij was er een stijging van 34%. Volgens de Bovag komt de stijging onder meer door de slechte autoverkoop van vorig jaar. En daarnaast willen veel mensen nog gebruik maken van de gunstige fiscale regels dit jaar, de Bovag. Voor zakelijke rijders is het heel erg interessant om nu nog een bepaalde auto aan te schaffen. Dat zagen we in oktober, dat zagen we in november. Uh, allebei die maanden laten een plus van meer dan 30% uh, zien. En, uh, en dat zie je ook terug in de statistieken van bepaalde auto's... die uh, ineens nu een uitschieter vertonen qua uh, verkoopaantallen. En dan gaat het om elektrische of hybride auto's. Vanaf volgend jaar wordt de bijtelling op die auto's verhoogd. De Amerikaanse vicepresident Joe Biden. Hij is in Azië om te praten over de nieuwe Chinese luchtverdedigingszone. Hij begint dan in Japan en dan gaat hij woensdag naar China. Correspondent Marieke de Vries, hoe omstreden is die uh, luchtverdedigingszone? Omstreden bij de buurlanden Zuid-Korea en Japan in ieder geval. Omdat China het eenzijdig en behoorlijk onverwacht heeft afgekondigd en daardoor de verhoudingen in de regio natuurlijk op scherp heeft gezet. Biden heeft zojuist een persconferentie gegeven in Japan... en daar heeft hij nogmaals gezegd dat de Verenigde Staten zeer bezorgd is... om de ontstaande situatie, de Verenigde Staten... die natuurlijk bondgenoot zijn van Japan en Zuid-Korea. En zij beide ook, de actie van China om de zone in te stellen... heeft de kans op ongelukken vergroot. Ook letterlijk, omdat de zones, die luchtverdedigingszones... van Japan en China elkaar ook overlappen en vliegtuigen dus in het ergste geval tegen elkaar aan kunnen vliegen. Dat zijn toch maar kale rotsen, waarom is dat allemaal zo belangrijk? Ja, er zit veel vis, er zou olie, er zou gas zitten... maar het is toch ook vooral over wie de meeste invloed hier in de regio heeft. Hè. Wie kan dit dispuut ook voor binnenlandse consumptie goed gebruiken... om aan de bevolking te laten zien dat de nieuwe leiders... want in beide la landen, Japan en China, zijn ook nieuwe leiders... dat ze er sterk op staan... En dat ze het nationale belang verdedigen. Want allebei de landen, Japan en China, claimen die eilandjes. Dus dat is, het is spierballentaal. Maar wel een taal die riskant kan zijn. Want niemand wil natuurlijk gezichtsverlies leiden en zich uiteindelijk terugtrekken. Heeft Biden een beetje gezegd waar de VS nu op aanstuurt als oplossing? Ja, Biden uh, riep op tot uh, crisismanagement, uh, waarbij hij het niet echt uitspreekt, maar wel doelt op, uh, op overleg. En dat wil vooral de Chinese president Xi Jinping tot nog toe nog steeds niet. Want hij wil eerst dat Japan erkent dat er een probleem met die eilandjes is. En, die... en dat heeft Japan nog steeds niet erkend. Dus nou, in, in dat moeilijke gewricht, in die moeilijke timing zit Biden nu in deze regio. En morgen komt hij naar China om hier met de leiders te praten.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 Het Nederlandse schip dat in 2014 deel gaat nemen aan de Volvo Ocean Race... dat zal gesponsord worden door Brunel. En uh, dat is nieuws. En uh, nou, de schipper van de Nederlandse afvaardiging is uh, Bauho Bekking. Goedemiddag. Goedemiddag. Goed nieuws. Nederlandse sponsor in de Ocean Race. Ja, dat is natuurlijk fantastisch voor het, voor het Nederlandse zeilen... Dat we, weer, uh, dat we weer deelnemen aan de volgende race. Ja, dat is de derde keer hè, dat, dat Brunel meedoet. Dat is de derde keer dat uh, Brunel uh, weer meedoet. En uh, deze keer zijn we er gewoon heel erg voor bij. Dus we kunnen voor de wind gaan ook. Dat is ook iets natuurlijk, uh, wat mij als Zeiler zeer aanspreekt. Ja, uh, drie keer heeft Nederland gewonnen. Was u er toen bij? Nee, ik was, uh, ik was wel in die races. Of in ieder geval in één uh, van die races was ik erbij. Conny van Rietschoten heeft twee keer gewonnen met de Flyer. En uh, de ABN AMRO heeft natuurlijk de race ook één keer gewonnen. Dus, uh, maar Brunel twee keer meegedaan. Dus drie keer is scheepsrecht. Ja, drie keer scheepsrecht. Is het ook echt een Nederlandse boot? Wat moet je, je daarbij voorstellen? Een volledig Nederlandse bemanning? Nou, Brunel is natuurlijk een internationaal bedrijf. Maar ja, ik ben een Nederlander en we hebben al zeker één Nederlandse jongen aan boord, gent en Poortman, en ons doel is om een selectieproces op te zetten en om zoveel mogelijk Nederlandse zeilers aan boord te brengen. Maar Brunel is internationaal, dus we kijken ook een beetje buiten onze landgrenzen. De ploeg is nog niet helemaal rond. We moeten nog beginnen. Dat is oh, ja. een van die dingen wat je hebt. Je kan niet, uh, niet beginnen toezegging te doen als er geen project staat. Dus vanaf vandaag gaan we vol gas geven. En zelf doet u voor de zevende keer mee, begreep ik? Ik doe zelf voor de zevende keer mee. Is dat een verslaving? of moeten, uh, Hoe zie ik dat? Nou, ja, het is een heel klein beetje verslaving natuurlijk ook wel. Uh, het is gewoon ja, het mooiste zeilen in de hele wereld wat je kan hebben. En de uitdaging altijd om een team samen te stellen... en om een winnend team te maken. Dat is toch iets waarom we nog voor een zevende keer weer teruggekomen. Nou, bij bekking. We horen er meer van en hartstikke bedankt. Graag gedaan. Dag. Het is nu twaalf minuten over twaalf. We gaan even kijken naar de hoofdpunten van deze uitzending. Bij een grote kettingbotsing in België is zeker één doden gevallen. Er is ook sprake, we hoorden het net, van twee. Er is daar een veldhospitaal opgezet om gewonden te verzorgen... op die A19 bij Kortrijk. ex neuroloog Ernst Jansen Steur heeft een narcistische stoornis... en hij is verminderd toerekeningsvatbaar... hebben deskundigen vastgesteld in de rechtszaak tegen de arts. En het aantal mensen dat in Nederland onder de armoedegrens leeft... is vorig jaar gestegen tot 1,2 miljoen.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 Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. We bellen zo meteen even met de hoofdredacteur van HDC Media, Mike Akkermans, over de nieuwe formule van het Haarlems dagblad. In het medeforum journalist en columnist Roos Slikker en blogger en publicist Bart Jan Spruit. Het gaat onder meer over hoe Rutger van po het bezoek van EU-parlementsvoorzitter Schulz probeerde te ontregelen. De verslaggever wilde ze dus niet aan de verzoeken van de beveiligers houden. Ik ga niet achter een hekje. Wat denk je zelf? Weet ik niet wat je er helemaal. Nee, denkt. denk je dat ik achter een hekje ga staan. We zijn in Nederland. Ik oh, ga me toch nou, niet laten... nou eens af, blijf eens af. Het is maar zocht om e jullie hier achter het hek in plaats te nemen. Net als andere personen. ga niet ineens achter een hekje staan. Ik ga nooit achter een hekje staan. In de Nationale Nieuwsquiz, Leo Preusting. die komt uit Zieflig. Uh, wilt u ook een keer meedoen aan die quiz? Mail dan uw naam en telefoonnummer naar nieuwsquiz.ncv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het media nieuws. Stefan de Vries, de Frankrijk-correspondent voor onder meer RTL Nieuws... veroorzaakte een mediarelletje in Frankrijk... met een foto die hij zondag twitterde. Daarop was te zien hoe de Franse politicus Jean-Luc Mélenchon... wordt geïnterviewd over een demonstratie... en op tv lijkt hij voor een grote demonstrerende menigte te staan. Maar, Stefan, vanaf jouw balkon zag je dat dat er heel anders uitzag. Ja, inderdaad. Het was uh, een klein groepje uh, demonstranten dat daar was neergezet als decor. Want het was een rechtstreeks uitzending met het uh, 1 uur journaal van TF1, de grootste tv-zender van Frankrijk. En ja, op beeld leek het uh, alsof het een grote massa was, maar uh, twee etages hoger vanaf mijn balkon was het duidelijk een ansonering. Uh, ja, uh, het was dus wel een beetje een demonstratie, maar echt een heel kleintje en op tv leek het een hele grote menigte te zijn. Nou, de demonstratie vond plaats een half uur later ongeveer 200, verder, 200 meter verderop. Um, en de mensen die daar waren neergezet, die waren wel deelnemers aan de demonstratie. Maar die, die demonstratie was daar helemaal niet. Dus het, het was echt puur en alleen voor de, voor de uitzending. Ja, en ook puur geluk voor jou dat je toevallig net uit, uit het raam keek en zag dat dit zich voor, jou, uh, ja, voor jouw balkon ontwikkelde. Ja, inderdaad. Ja, ik keek naar buiten en ik zag die demonstranten uh, en ik dacht, wat moeten die nou hier? Want het is 200 meter verderop. Maar goed, er zijn heel vaak demonstraties bij mij in de straat. Um, en op een gegeven moment zag ik dus, uh, ik herkende Jean-Luc Mélenchon in Frankrijk, een hele bekende uh, politicus, leider van extreem links. Um, en op hetzelfde moment zette ik de televisie aan om te kijken welke zender het was. En ja, daar, daar was het verschil tussen werkelijkheid en perceptie. Maar ja, redelijk groot. Ja, wat gebeurde er toen je dit op Twitter gooide? Nou ja, ik, had, ik tweet wel vaker uh, grappige dingetjes of, of dingen die mij opvallen met politici en media. Ik ben natuurlijk journalist, dus het was mijn reflex om deze foto te twitteren. Um, en ja, het, al heel snel werd die foto ging die in eigen leven leiden. Die is duizenden keren geretweet uh, op zondagavond. En um, ja, dat leidde tot, tot een grote media vandaag, gisteren in Frankrijk, uh, veel aandacht uh, over dit onderwerp. En ook uh, ja, de politicus en de France, uh, Franse tv's aan de TF1 die nu uh, ja, onder grote druk staan, ja. onder kritiek. Want, want de vraag is even, wie heeft het initiatief hiervoor genomen? Waren dat die journalisten die zeiden van, uh, joh, zet er nog even wat mensen bij, want dan lijkt het wat meer? Of, of heeft hij gezegd, nou, ik wil alleen maar gefilmd worden als het ook lijkt alsof er een enorme demonstratie aan de gang is? Ja, dat heb ik niet kunnen zien natuurlijk vanaf mijn balkon. Ik heb wel, um, Jean-Luc Mélenchon heeft gereageerd en gezegd dat, dat het initiatief min of meer van hem afkomstig is. Heel begrijpelijk natuurlijk, want ja, een politicus die heeft niets anders eigenlijk dan zijn, uh, ja, men zou zeggen dat idee ertoe doen, maar goed, het, het, vandaag de dag telt het niet meer. Het gaat alleen maar om het image natuurlijk. En dat probeert een politicus zo ja, zorgvuldig mogelijk te manipuleren. Ja. Dus ik begrijp zijn handelen. Maar, maar t t het TV is erin meegegaan. Absoluut, en dat is natuurlijk een grote fout van de journalist ter plekke. En wat ook nog meespeelt, en dat de luisteraars in Nederland kennen Jean-Luc Mélenchon niet... maar in Frankrijk is hij heel bekend en hij schopt heel vaak en beledigt heel vaak um, journalisten. Hij is heel kritisch op media, hij duwt soms journalisten weg. En nu doet hij dus precies het tegenovergestelde. Hij, doet eigenlijk een, ja, hij zet een co-productie op met, met zijn meest gehate vijand. TF1 is ook nog een, een zender die... ...verkend staat om zijn banden met Sarkozy bijvoorbeeld. Um, dus het is heel hypocriet van beide partijen. Als hij het in scène heeft gezet, dan had de journalist niet mee moeten werken. En als het van de journalist afkomstig is, ja, dan, dan is het ook een raar idee ja. natuurlijk. Nou ja, in ieder geval uh, moet jij het overal uitleggen. Je bent zelfs in de Franse wereld draait door uitgenodigd, begrijp ik. En er stond ja. toevallig uh, vanmiddag een lunch gepland hè, met deze politicus. Uh, met jou, gaat die nog door? Nee, hij heeft net geannuleerd. Uh, dat is uh, zeer opvallend. Uh, de lunch was al een maand geleden gepland... samen met een aantal collega's van me... die ook Europese um, zaken coveren. Want Jean-Luc Mélenchon is een Europarlementariër... Um, en ja een, anderhalf uur, ja, een uur geleden ongeveer is, is die lunch geannuleerd. Ik weet niet of uh, wraak een dis is die in dit geval niet koud wordt geserveerd. Maar in ieder geval is het wel om, ja, opvallend dat ja. hij dus uh, annuleert. Dankjewel, Stefan de Vries, correspondent voor onder meer RTL Nieuws in Frankrijk. En wie nieuwsgierig is na die foto, kijk dan even op onze Facebookpagina. Daar staat hij op. Oud Tweede Kamerlid Mirjam Sterk maakt zich in haar programma... Jij bent sterk, hard voor mensenrechten. Vorige week ging ze de barricades op voor persvrijheid in Turkije. Er zijn afgelopen maand vier journalisten veroordeeld... tot in totaal 3000 jaar gevangenisstraf. Ze werden beschuldigd van het lidmaatschap van een marxistische organisatie. Sterk biedt vandaag een petitie aan bij de Turkse ambassade in Den Haag. Nou, we weten dat Turkije altijd toch wel gevoelig is voor hun gezicht in het buitenland. En als het buitenland aangeeft dat ze echt moeite hebben... met de onvrijheid van de journalisten daar in Turkije... hopen we dat dit gaat helpen... ...om toch meer persvrijheid te krijgen uiteindelijk voor die Turkse journalisten... ...waarvan er heel erg veel in de gevangenis zitten. De petitie is op internet bijna 4000 keer ondertekend en dat is boven verwachting, zegt sterk. Ja, en het kan, het kan nog doorgaan. Ik bedoel, mensen kunnen nog steeds een handtekening zetten onder die petitie. En het is, denk ik, ontzettend belangrijk. Want je ziet dat op dit moment heel veel journalisten daar op basis van een terrorismewetgeving worden veroordeeld. Alsof journalisten terroristen zijn. En ik denk dat het goed is dat Turkije gewoon weet dat uh, wij dat niet willen. En dat het belangrijk is dat ze daar toch stappen in gaan nemen. Ja, straks om één uur wordt die petitie samen met een speciale actiekrant bij de Turkse ambassade aangeboden. BBC-directeur Pieter Horrocks kreeg dit weekend een bericht dat hij nooit had verwacht. De BBC heeft toestemming om een kantoor te openen in Myanmar of Burma zoals het land ook wel wordt genoemd. En dat is bijzonder omdat de Britse broadcaster jarenlang niet welkom was in dat land. Myanmar kende een zeer strenge censuur onder de militaire dictatuur. In 2011 werd hij opgeheven en sindsdien verandert het land in sneltreinvaart. Een jaar geleden begon BBC World News er met uitzendingen... en binnenkort openen ze dus een kantoor... dat bemand gaat worden door Engelstalige en lokale journalisten. Horrocks zegt dat er veel BBC-kantoren zijn over de hele wereld... maar dat hij voor weinig zo hard heeft moeten knokken als voor deze. Tom Daley, de 19-jarige en zeer populaire schoonspringer uit Groot-Brittannië... heeft een YouTube-hit te pakken. Gisteren kwam die uit de kast... en hij koos ervoor zijn verhaal via zijn eigen YouTube-kanaal te vertellen... en niet via een interview. Ik wilde niet dat mijn woorden verdraaid zouden worden, zegt hij. Some said, why don't you just do a statement? Why don't you just do... Why don't you do a magazine cover? Why don't you do a TV-interview? But, I mean, I didn't want like, to get my words twisted. I wanted to put an end to all the rumors, the speculation... and just say it, and just... Guys. De coming-out van de, deze sporter zal niet veel mensen ontgaan. Het filmpje is in één dag 4,6 miljoen keer bekeken. Het Haarlems Dagblad heeft een nieuwe formule. De artikelen van de, het regiokarten komen op een speciale website... achter een betaalmuur. Een dag later staan ze dan in de krant. En die proef loopt nu bijna een half jaar. De tijd dus om eens te kijken hoe dat daar gaat. Aan de telefoon is Mike Ackermans, hoofdredacteur van HDC Media. Meneer Akkermans, goedemiddag. Goedemiddag. Mensen die de papieren krant lezen, die krijgen dus altijd oud nieuws. Uh, een beetje, want uh, er zijn ook wel artikelen die ze uh, nog wel degelijk pas op de dag uh, krijgen... dat de krant verschijnt op papier. Maar een gedeelte is al een dag eerder verschenen. Maar die mensen die die krant uh, uh, waar ze op geabonneerd zijn... die uh, hebben dat dus ook al die dag eerder kunnen lezen. Ja. Die... Maar leg eens even uit hoe dat dan werkt. Als je zo'n abonnement neemt, wat, wat, wat krijg je dan precies? Nou, je krijgt uh, de krant. Die kan je zes dagen per week op papier krijgen... of één dag op papier en vijf dagen online... En dan krijg je al het uh, nieuws dat onze redacteuren in, uh, in Haarlem maken. Dat kan je dan uh, uh, op de dag lezen dat ze het schrijven. Of je kan het een dag later lezen, naar keuze, als het op papier verschijnt en bij je in de bus valt. Ja, is het een succes? Ja, het is zeker een succes. Want wij vinden het natuurlijk belangrijk om hiermee ook nieuwe abonnees te werven. Vooral onder wat uh, jongere uh, lezers, uh, doelgroepen, Want die zijn niet zo heel erg meer van het papier. Die willen graag online lezen op de iPad, op de mobiele telefoon. En dat is dan wat handiger op deze manier. En hoeveel uh, abonnees hebt u erbij gekregen? Nou, we hebben enkele honderden nieuwe abonnees erbij gekregen. En dat is voor haar nog erg interessant. Dat is uh, een betrekkelijk kleine titel met 35.000 abonnees ongeveer. Dus dat is een, een mooi aantal erbij. En we zien ook dat het heel makkelijk gaat... dat er steeds meer mensen via online zich aanmelden... registreren op onze site... en uiteindelijk ook besluiten om een abonnement te nemen. Ja. Maar het gaat eigenlijk allemaal wel ten koste van de papierenkrant... Nou ja, het gaat uh, misschien ten koste van papier, maar het gaat niet ten koste van de krant, van het, het product, de, de titel Hanus Dagblad. Want die is nu een van onze best draaiende titels uh, in het hele gebied van HDV Media. Ja. Maar goed, dat komt dus toch vooral door dat digitale gedeelte, wat nu mogelijk is en wat, wat dus kennelijk aanslaat. Uh, maar betekent het dan dat die papierenkrant in no time gaat verdwijnen? Uh, kijk, we kunnen er niet omheen dat de papierkrant daalt in oplagen... overal in Nederland, bij alle dagbladen. Dus uh, hij gaat zeker niet verdwijnen, maar het zal langzaam wat minder worden. Maar wij zeggen, ja, het verschil tussen print en online is niet meer zo belangrijk. Het gaat er ons om dat mensen abonnee zijn. En of ze dat nou dan lezen op de iPad of op de mobiele telefoon of op de pc of op papier, dat maakt ons eigenlijk niet voor uit. Nou. We willen wel graag dat ze een abonnement kopen. Nou, bij mijn weten is dit een van de eerste succesnummers... Hè? want uh, tot nu toe hoor je daar toch nog niet zo heel veel goed nieuws over. Nee, kijk, wat, het, het bijzondere is dat onze redacteuren, dus het nieuws wat ze schrijven voor de betaalde papieren krant, al eerder online publiceren. Overigens ook betaald, hè, je kan dat niet zomaar lezen. Uh, je moet abonnee zijn. En de, we zien dat in het buitenland al wel hier en daar succes zal opleveren, maar in Nederland is het nog nergens op deze manier zo doorgevoerd. Zijn wij toch wel een beetje de eerste? Ja. Zijn de, andere, dan, de andere kranten zijn natuurlijk ook allemaal bezig met uh, hoe, ze, hoe ze daar toch wat aan kunnen verdienen nog, uh, anno 2013, kijk eens over uw schouder mee, ook de grote landelijke bladen? Ja, nou, wij zijn, wij zijn een zusterkrant uh, van uh, de Telegraaf. We ja. doen ook al zoiets, nog niet zo rigoureus met al het nieuws dat ze maken. En de volkskrant gaat later uh, volgend jaar beginnen. Met, met zo'n model. Dus men, men kijkt naar elkaar. We kijken allemaal naar elkaar. Maar nou, wij zijn trots dat wij zo'n beetje de eerste zijn. Ja. Dank voor de uitleg. Mike Akkermans, hoofdredacteur van HDC Media. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag naar blokken. Het mediaarchief. Voor klokkenluider Ad Bos zit de juridische strijd erop. Hij wordt niet meer vervolgd voor de verboden prijsafspraken. die hij met collega's uit de bouwsector maakte. De naam van Bos werd voor het eerst in deze kwestie bekend. door een uitzending van Zembla. 9 november 2001 was dat had namelijk een schaduwboekhouding in zijn bezit en uit het programma bleek dat hij geen overeenstemming kon bereiken met justitie over een vergoeding voor het afstaan van die boekhouding. De kwestie rond de klokkenluider Alt Bos en de bouwfraude was daarmee publiek geworden. Bij de bouw van wegen, viaducten en spoortunnels gaat iets mis. Er wordt veel te veel geld betaald. Het gaat dik over de 500 miljoen op jaarbasis. Al twee jaar lang jaagt justitie op deze geheime boekhouding. Die staat vol aanwijzingen over fraude en corruptie. In alle lagen van de organisatie van Rijkswaterstaat, tot hooggeplaatste personen aan toe. Er wordt nog wel eens een feestje mee georganiseerd. En meer dan dat. Er gebeuren nog wel eens verbouwingen die door de aannemer betaald worden. Zembla over het grootschalig zoemelen met miljoenen. De tipgever van justitie is civiel ingenieur Ad Bos. Hij werkte ruim 30 jaar in de bouw en was tot twee jaar geleden technisch directeur bij de firma Koop. Bos vertelt over een groot bouwkartel dat opdrachtgevers veel te veel geld laat betalen. Het varieert van 0 tot uh, inmiddels uh, 40, 50 procent, denk ik. Men vraagt soms de helft extra. Ja. Dus als iets een miljoen moet kosten, dan vragen ze er anderhalf miljoen voor, klopt ja. Ad was dat in Zembla. drie weken na deze uitzending... werd een parlementaire enquête naar de bouwfraude aangekondigd. En de juridische strijd dus, waar Ad in verzeild raakte... die eindigde uiteindelijk gistermiddag. voor. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Roos Slikker, columnist eh, bij Parool bijvoorbeeld... en de Post Online. Ja. En journalist. En Bartjans Spruit is er, publicist eh, en blog bij de Dagelijkse Standaard. Worden. hartelijk welkom, um, Roos. We beginnen even met jou, want jij schreef een zeer persoonlijke column in het Parool. Uh, dat ging over jouw overleden dochter Liv. Ja. Ja. Waarom deed je dat? Uh, nee, ik, ik, ik, uh, mijn dochtertje Liv is vijf jaar geleden geboren en, uh, en overleden. Want het had een afwijking die, zoals dat zo mooi heet... niet verenigbaar was met het leven. En het is vijf jaar en het zat, uh, natuurlijk bij ons speelde het heel erg. En uh, ik heb een vrij persoonlijke kolom in het parool. En ik heb wel enorm wakker gelegen over de vraag... moet ik er wat mee doen of niet? En... Uh, ik heb het maar gedaan. Ja. En heel veel reacties gekregen. <laughs> Enorm veel. Ik ben nog steeds echt overweldigd door de hoeveelheid reacties. Het loopt echt in de honderden. Ja. Ja. Maar dat was, dat was helemaal niet wat jij bedoelde waarschijnlijk. Je wilde, je wilde gewoon je persoonlijke uh, verhaal daarschrijven. Ik wilde een klein monumentje voor de oprichten en ik wilde. Er gewoon ook noemen. En ook, en het, het was ergens ook wel de bedoeling. Omdat ik weet dat er ontzettend veel mensen zijn. Die een kindje verloren hebben. En daar eigenlijk nooit over praten. Omdat het natuurlijk een heel ongemakkelijk en pijnlijk onderwerp is. Dat, het dat, is dat niet, schrijf je ook in de kolom. Dat er op die begraafplaats ja. liggen allemaal. Uh, daar ligt, ligt, er is een heel veldje op de begraafplaats waar mijn dochter ligt. Met uh, grafjes met maar één datum erop. Geboorte en sterfdatum. En um, ik vind dat ook die kindjes af en toe genoemd mogen worden. Had je al kolom gelezen? Ja, ik heb hem gelezen. Ja. Ik vind het heel moeilijk. Het is een hele mooi geschreven, vijgevoelige column. En als je daarop reageert, zeg je waarschijnlijk dingen die veel minder vijgevoelig en, en mooier zijn. <lacht> maar het, het, uh, het zette mij ook wel aan het denken, omdat ik zelf in mijn nabije omgeving zoiets heb meegemaakt. En inderdaad, wat jij ook schrijft, uh, je, je praat daar niet meer over met elkaar. Omdat je bang bent, uh, dat is uh, een persoon die mij uh, zeer naast staat. Dat je op het moment dat je dat doet. Dat je dingen open rijdt. En, uh, mm. dat het, uh, maar door de manier waarop jij erover schrijft. Ga je er toch over nadenken. Uh, en zo zeg maar ook voor, de, voor het kindje dat uh, toen is overleden. En voor de persoon die het overkwam. Is het niet beter om dat toch. Op diezelfde manier ja. weer eens te sprake te brengen. Nou ja, je begint ook met... Te Daarom schrijven... denk ik ook dat er zoveel reacties zijn. Ja. Dat het die zin heel herkenbaar is. Maar jij begint ook te schrijven dat, dat je eigenlijk bijna je verontschuldigt. van we hebben het niet elke dag meer over je. Nee. maar wel af en toe. en dan hebben we toch nog weer rode ogen. Ja, en dan is het toch nog verdriet. En ja. het is wel, ik kijk met zo'n column. je gaat er ook mee publiek. dus ik ga dan eigenlijk dubbel zo hard met de billen bloot. En waar ik wel even over geaarzeld heb. is, kijk, dit is mijn hiel natuurlijk. Als ik, als ik ergens kwetsbaar Precies. in ben, is het met dit. Dat je hier niet op teruggepakt wordt, hoor. Ja, dat ja. zou kunnen. En, en ik heb daar echt serieus over nagedacht. Omdat hij natuurlijk soms rare dingen op Twitter uh, krijgt. Of, of wat, wat dan ook, een vervelende brief. Is, en als mensen dat willen doen. Ja, ik heb echt bij mezelf de afweging gemaakt. Moet dit een reden zijn om het te laten? Moet ik dan niet mijn kwetsbaarheden laten zien? en Dat wil ik niet. Nou, is dat in die, ja. in die, in die, in die enorme stromen reacties? Zitten er ook nog negatieve reacties tussen? Helemaal niets. Nee, nee. nee. oké. Okay, nou, gelukkig <laughs> maar. <Ha. laughs> goed. Ja, maar het is soms denk ik best goed om uh, als je een column hebt ergens. Ook uh, moet niet te vaak doen, uh, Silvia wit om alle dingen. Maar, uh, <laughs> dat je iets persoonlijks. <laughs> doet het te uh, vaak zegt, je. <laughs> als je dat gewoon wilt delen met, jou, met jouw lezers, Wat, ook als dat je Achilleshiel is. Ja. Ik heb dat zelf, ik had uh, een paar geleden erg last voor een bepaalde erfelijke aandoening die ik heb, waardoor ik vaak op plaats van moment dingen moest afzeggen of zo. Mm. En uh, nou ja, uh, maanden afwezig ben ik geweest. Toen heb ik er gewoon een keer over geschreven, over die ziekte. En dan krijg je. denk, ja, dat wordt tegen je gebruikt. Hè, van, uh, ja. Ja. En dat, dat, dat valt dan ontzettend mee. En uh, mensen waarderen dat, dat je dat toch deelt en dat ze begrijpen wat er aan de hand is. Ja. Ja. We gaan zo meteen doorpraten over andere zaken in de media. In deel 2 van het mediaforum. Dit is Radio 1. Eerst nu het laatste nieuws. Hier is Jan van der Putte met het NOS Journaal.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 En de man die het zuur ook echt gooide, heeft tien jaar tegen zich horen eisen. Oud-neuroloog Janssen Steur heeft een narcistische stoornis... en is verminderd toerekeningsvatbaar. We hebben deskundigen vastgesteld in de zaak tegen de arts... die terecht staat wegens een reeks foute diagnoses. Later vandaag wordt de strafeis bekend. Vorige maand zijn er fors meer auto's verkocht dan in november vorig jaar. Volgens de branche was er een stijging van 34 procent. De BOVAG schrijft die stijging onder meer toe aan de slechte autoverkoop van vorig jaar. En daarnaast willen veel zakelijke rijders nog gebruik maken van gunstige fiscale regels van dit moment.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 Aan Verkeersinformatie, John Sohoka. Met een de A2 Eindhoven naar Maastricht. Er staat voor Maastricht drie kilometer. En nog even waarschuwen, want in Zeeland en Noord-Brabant komt plaatselijk dichte mist voor. Lunch met Jurgen van den Berg. En het Mediaforum met Roos Slikker en Bart-Jan Spruit. Gisteravond was het eerste deel van de dramaserie De Val van Aantjes op tv. De makers van die serie over de medeoprichter van het CDA... die zeggen dat de serie een filmische interpretatie van de feitelijke gebeurtenis is... en beoogt geen waarheidsgetrouwe weergave daarvan te zijn. Dat zie je ook duidelijk in het beeld aan het begin. Dus dan weten we in ieder geval dat het niet allemaal waar is wat we zien desondanks. Waar, waarom doe je het dan? Waar, nou zit ja. je, waar zit je eigenlijk naar te kijken? Nou ja, naar een dramaserie. Ja, maar... Uh, er zijn een aantal voorbeelden. Ik, net toen ik hier naartoe reed bij het programma Kassa... heet dat geloof ik, van Felix... Van nee, nee, nee, nee, nee, de, de Gids-FM heet het. Gids-FM, sorry. Nog wel. Nog het gaat maar. ook over de manier waarop we tegenwoordig... met het verleden omgaan. Dus het wordt of vertekend... dat gebeurt nu bij die herdenking van 200 jaar Koninkrijk... of het wordt gedramatiseerd... Vercommercialiseerd. Ja. Om, om grote woorden. Ja, ze worden. willen graag dat er ook wat mensen naar kijken, natuurlijk. Ja, maar je, kijk, je wilt ook weten wat is er nu echt met aantjes gebeurt. Dan weten we nog steeds een heleboel dingen. Ja, in er komt nog een aflevering? Ja. Dat gaat hem niet worden. Nou, ik vind het echt een gemiste kans. Maak een goede documentaire. Praat nog eens met uh, mensen die het echt kunnen weten. En wie heeft hem te val gebracht? Of, of, of, wat heeft hij eigenlijk zelf gedaan? Weet je eigenlijk ook maar, nog Daar zeker? zagen we toch al een beetje wat. Uh, ja, nou, Defensie de top. Ja, maar omdat je weet dat het voortdurende mengeling, mengeling is van feit en fictie, weet je niet wat je ziet. Ja, hier spreekt ja. de historicus. hè? Ja. Die wil graag dat het gewoon feitelijk blijft. Ik, ik zit hier, ja, hier iets minder zijn. mee hoor. Ik, ja. ik, ik was niet uh, enorm enthousiast over wat ik gisteren of wat, wat zag. Maar dat komt omdat ik het kwalitatief niet heel erg vond. Dat, dat vond. Het ja. was wat houtje touwtje. En ik, vond met, nou, ik, uh, ik werd enorm afgeleid door het kapsel van de hoofd, het hoofdpersonage. Dat echt uh, volgens mij met, uh, met plakband en prit bij elkaar uh, gehouden werd. Maar uh, um, ik vind wel dat je van, uh, van feiten uh, best drama mag maken. Sterker nog. Dat gebeurt natuurlijk hartstikke veel. En ze, ja, ze brengen dat heel nadrukkelijk. Ook, er stond zelfs voorin er stond iets van feiten en fictie zijn ja. vermengd. Nou, dan weten we behoorlijk waar we aan toe zijn. Het enige probleem natuurlijk met aantjes is... Dat, dat heel veel mensen misschien helemaal niet meer zo goed weten hoe dat ging. Dus dan wordt het wel wat verwarrender. Bij de prooi was dat wel anders, vind ik. Want dat natuurlijk van, recentere datum van veel recentere in. datum is. Maar een heleboel mensen van onder de 30 hebben bij Aantjes geen idee. Ja. En dat is natuurlijk wel een beetje dus dan, lastig. Dus dan zit je daar als jongster naar te kijken... en dan weet je niet waar de feiten en de is. En dan denk en de je de dat dit de waarheid is. Ja. Ja. Nou, we maar hebben we het... een klein stukje daar. Even, laten we dat even als... want dan, dan mag je weer, Bartjan. Uh, even een klein stukje, uh, een fragment uit de serie. In dit fragment zien we hoe een gesprek tussen Aantjes en zijn vrouw... wordt onderbroken door een telefoontje van Ruud Lubbers. En uh, ja, die is het niet eens met de toespraak van Aantjes. En dan gebeurt dit. Waarom had ik dat beter niet? Mogen we alsjeblieft nog onze eigen overtuiging hebben, Ruud? Luister, we zijn een christelijke partij. Of ben ik gek? Ik raak jou zo kwijt. Nee, dat zeg ik... nee, het is Gisela die zegt iets, hè? Huh? Nee, maar dat zeg ik je. Oh, zeg Ruud, kunnen we daar misschien morgen, hallo Ruud, morgen over verder praten? Nee, ik weet dat het belangrijk. Sorry, Wim en ik waren net in een heel goed gesprek. Ja, ja, dat moet ook gebeuren. Uh, Bart van Spruit, historicus, was dit nou feit of fictie? <laughs> <laughs> <laughs> wat well, we, nou, zeg jij het is. <laughs> voor de mensen me, me die het niet gezien hebben. We zien dus op dat moment dat hij met Ruud Lubbers staat te praten... dan trekt zijn vrouw zijn broek los en die laat hij op de enkel zakken. En... Nou, het zou pleiten voor mevrouw Aantjes als het historisch <laughs> is. <laughs> <laughs> maar... maar dit is wat je bedoelt, dit moet ja, er eigenlijk niet in. Nee, maar een ander voorbeeld. Er is op het moment heel veel discussie over die uh, 1977, die uh, rugsigheid. Er zit ook nog steeds, weten we niet precies wat er nou gebeurd is, hoe die besluitvorming tot stand is gekomen. Sorry dat je daar dat gedramatiseerd en je laat zo'n luxe kapen verliefd worden op een van die gegijzelden of zo. Je laat ze in elkaar zijn armen sterven. Nou, prachtige kijkcijfers, mooi gedramatiseerd. Maar uh, ik denk dat, uh, dat, je de, dat de samenleving, het ja, klinkt misschien ook weer erg plechtig wil weten wat er in het verleden echt is gebeurd. Rondom aantjes en rondom die kaping bij de punt. Ja. En dat je dat op, dit, op deze manier geen, geen stap dichterbij brengt. En dat zijn, je, en dat, dat... verleden je dus blijft ja. achtervolgen. Maar daar zijn natuurlijk ook wel, wel andere stukken over verschenen. Dat, over de kaping we was... bijvoorbeeld is wel een hele documentaire serie ook. Ja, maar gemaakt. nu blijkt dat we nog steeds niet alles weten. Nee. Nee, goed, okay, dat, dat het toch weer geweld, zeer gewelddadig is ingegrepen. Nou. Dat, dat dat anders had gekund. Want dit is eigenlijk in, in de lijn van meerdere. We hebben natuurlijk over de NL een serie gehad. En, ja. en over het Koningshuis zijn er een paar series verschenen, Waar eigenlijk overal geldt dat uh, fictie en werkelijkheid een beetje door elkaar heen lopen. Nou, ik, heb het, ik, ik ken uh, Gerb Beukenkamp, die veel van die scenario's ja. schrijft, dat ken ik vrij goed. En heb ik hem wel eens ook hierover ondervraagd. Omdat ik het ook wel een interessant thema vond. En hij zei ook altijd, ik baseer me zoveel als ik kan. Ook bij die koningsdrama's bijvoorbeeld. Ja. Op hoe het echt gaat. Is en uh, uh, uh, waar ik het niet weet, ga, ga ik inderdaad met mijn uh, fantasie aan de slag en probeer ik zo dicht probeer ik heel dicht bij uh, uh, datgene te blijven, zoals het had kunnen gaan. En op zich vind ik dat je daar toe als kunstenaar of als maker ben je daar absoluut toegerechtvaardigd, vind ik wel, ja. zolang wij als publiek het maar weten. Ja. We hebben een tijdje terug hebben we aantjes in de uitzending gehad. Toen was, was dit plan aan de orde. Hè? Dat, uh, toen vroegen we ook van. gaat hij uh, uh, daar, zich daarmee bemoeien? Hij zei nee. Ik heb gezegd: nou, maak het maar gewoon. Ik ga het gewoon kijken thuis. En dan, uh, nou ja, dan, dan ja, dat lijkt dan me ook het verstandigst. Want als je eraan mee gaat werken. dan geef je toch een zekere autoriteit. Ja. Nou ja. We hebben hem vanmorgen even gebeld. en uh, hij uh, heeft er gekeken. maar hij wilde er nog niks over zeggen. Pas volgende week, na deel 2, gaat hij zeggen wat hij er echt van vindt. Nou, dat ben ik benieuwd. Nou, hebben we een cliffhanger. Ook over die scherm. Ja, ja hij gaat het alleen niet bij ons doen, helaas. Oh, jammer. Bij de NCF meneer Aantjes. Ja. Um, goed. Um, ja, zat maar... hij net te, te zeggen dat hij uh, christelijk wil zijn. <laughs> ja. ja, hij had het aan niemand anders beloofd, begreep ik. Um, John de Mol, die zat gisteren bij de Wereldrijd Door aan tafel... om te vertellen over zijn uh, nieuwe plan, Utopia. Dat gaat vanaf uh, 6 januari, is dat te zien. Uh, in Utopia gaan 15 kandidaten op een vrijwel braakliggend terrein... hier in het Gooi, een nieuwe samenleving opbouwen. de kandidaten mogen zelf de regels en de wetten bepalen... De Mol hoopt zelf dat Utopia een mooie televisie oplevert. Ik denk dat, dat het gegeven uh, ook voor ons heel spannend is... omdat er zo weinig structuur in zit. Bij, uh, bij vergelijkbare grote reality-projecten... Uh, Big Brother, de Gouden Kooi, is zat veel meer structuur. Daar zaten spellen, opdrachten. En hier dumpen wij letterlijk uh, op 31 december... 15 mensen op een echt van god verlaten terrein... met een gammele oude loods, koud en er is bijna niets... En we zeggen tegen ze, zoek het uit. Creëer je eigen samenleving. Maak je eigen wetten. Bepaal hoe je afspraken maakt. Roos, ga je er naar kijken? Nou... Ja, ik kijk naar alles in het begin. Ik moet zeggen, in eerste instantie was ik niet heel enthousiast over het idee. Want ik moet eerlijk zeggen, ja, een groep mensen in een huis zetten... met een paar camera's erop en van alles en iedereen verlaten... dat vind ik eerlijk gezegd niet zo nieuw. Maar ik zag gisteren John de Mol dan in De Wereld Draait Door... en wat hij zei en wat hij min of meer beloofde eigenlijk... is dat het dit keer wel uh, anders gecast wordt. En um, dat we ook mensen gaan zien... Um, hij had het over straaljagerpiloten, uh, uh, uh, idealisten, uh, uh, chirurgen... verzin het allemaal maar... Dan begin ik het interessanter te vinden... als het een zoveel uh, reality-serie is... met mensen die alleen maar beroemd willen worden... en uh, nu al hun leven uh, verdienen als paaldanser is, Dan geloof ik het wel. Ja. Maar ik ben wel benieuwd wat er gebeurt... als je eens een keer andere mensen in zo'n situatie zet. Ja. Nou ja, en, en het gegeven dat er gewoon niks is... en dat ze het zelf mogen invullen. Dat is toch wel een soort sociaal experiment ook. Ja. Nou, ik, ik, vind het, ik vind het toch wel interessant. Omdat uh, bij Big Brother... had je een gemeenschap van mensen... En je moest zorgen dat je als enige overbleef. Nee, dat, is, dat vond ik zeg maar, bedenkelijk. Want, want wij zijn er toch niet op gericht om anderen ergens weg te werken. En uh, anderen uit te stoten. Hier is eigenlijk, gebeurt eigenlijk het omgekeerde. We brengen een aantal individuen bij elkaar. Het is eigenlijk uh, de mythe van het liberalisme. Hè? Er was een soort oerstaat Uw, ja. waar, waar, van individuen. Die, uh, ja, waarin de mens de mens wolf is. En die moeten dan toch... Besluiten met elkaar de samenleving te gaan vormen, afspraken maken, bepaalde mensen zag, gezag en macht geven. En uh, in ruil daarvoor uh, geef je bepaalde, je krijgt rechten en vrijheden, je geeft ook dingen op. Het is, wat dat betreft, is het dus de tegenovergestelde beweging. He, je moet, individuen moeten nu een samenleving gaan maken, waar je die je zelfs ook niet mag verlaten, heb ik begrepen. Ja. Want dan moet je gewoon op geld betalen, je staat yeah, de boete tegenover. En, en, en een klein staartje met elkaar gaan creëren. Dus het is precies het tegenovergestelde als Big Brother. Ja. Dus eigenlijk voelt meneer Sean uh, de Mol... intuïtief misschien, of misschien heel goed beredeneerd, de tijdgeest... Heel goed aan. Nou, ik vind Zoals dat, jij zegt moi. Ja, je ja, denkt vind, dat het ik, toch ik, wel van, vanuit hun een beetje geregisseerd gaat het worden. Het zijn natuurlijk wel televisiemakers. En er is geen reality serie die niet ergens gescript wordt. En uh, dat betekent dus ook. Al doe je, dat doe je alleen al door de personages die je tegenover elkaar zit. En reken maar dat John de Mol wel mensen tegenover elkaar gaan zetten. Die gegarandeerd ruzie met elkaar gaan krijgen. Reken maar dat dat enorm uitgemolken gaat worden. Ja. Dat geeft ook niet. Want het is de bedoeling dat we elke avond gaan kijken. En dat we willen weten hoe het afloopt. Maar ik denk niet dat het programma volledig uh, gebaseerd is op het saamhorigheidsprincipe. Nee. Maar het is wel heel realistisch... in die zin dat iedere samenleving moet proberen... iets van een, een regeling te maken... waardoor mensen die eigenlijk tegenover elkaar staan... toch binnen die ene samenleving met elkaar kunnen omgaan. Ja. Dus eigenlijk vind ik het... Dat is realistisch, maar het is zeker een knappe dag. Maar al deze mensen weten natuurlijk ook dat de camera's op staan. Ja, en als er ja, een tijdje te weinig ja, gebeurt, dan gaat ongetwijfeld ja, dan een maker dan er ongetwijfeld iets ja, in de tuin laten ontploffen. Of, ja, of wat dan ja, ja. <laughs> nou, ook. We gaan het zien. En, uh, ja. Hij zei van dat ze dat zouden Ik ben zoveel, wel benieuwd. Ja, voor het eerst. We gaan, ja, we gaan dat ja, wel zien. We ja. geven ze het voordeel van de twijfel. De SBS kan ook wel wat gebruiken. Een hit weer even. Dus uh, wie weet. Dan nog even naar gisteren. Toen bezocht de voorzitter van het Europese parlement, Martin Schulz, de Tweede Kamer. op uitnodiging van de Kamervoorzitter, Anoushka van Miltenburg. Bezoek is ook. Ook Po-nieuwsverslag heeft Rutger Kasten niet ontgaan. Met zijn kenmerkende interviewstijl probeerde hij de voorzitter voor de microfoon te krijgen. Het is straks allemaal van nu, dit. Good morning. Nee, ik zeg: Dit is straks allemaal van nu. Ja, good morning. Geeft u geen antwoord, meneer Schultz? Dus, nee, ik stel een vraag. Gast, uh, van mij. Ja, nou en? Nou, we gaan deze we kan mij er nou schelen? Gaan deze... Ik stel gewoon hey, een vraag. Hey, ja, wat is er aan de hand? Mag je Ga weg. Je mag hier mag je... Ga weg. Je Doe je niet je je hier, is... hier beneden. Dit is het Nederlands parlement. Het is geen Brussel dit. Ik kan toch gewoon, als ik een vraag stel kan die toch gewoon antwoord geven? Dan gaan we gelijk lopen duwen. Ja. Nou ja, dan gaat het weer eigenlijk zoals we dat <laughs> wel kennen. Uh, ja, we lachen er een beetje om. Maar het is typisch hoor, dat het. <laughs> Wat vond je ervan? Ja, nou ja, het is niks nieuws natuurlijk. Het is een bepaalde manier van werken. Het, ik vind het allemaal niet zo erg. Uh, ik ben ook niet enorm geschokt, want dit zien we natuurlijk heel vaak bij Rutger. Het enige wat ik er jammer aan vind, is dat je er in wezen niks mee zegt. Je zegt hij eist een antwoord op zijn vraag. Nou, dat hoef je nooit te eisen. Iemand kan gewoon zeggen, ik heb geen zin om jou een antwoord te geven, klaar. En daar verbindt hij vervolgens een conclusie aan dat deze meneer niet deugt... en dat hij uh, alle regels aan zijn laars lapt. En dat is natuurlijk onzin. Ja. Als je zegt, meneer uh, Rutger, ik sta je niet te woord, wil dat het nog niet zeggen... <laughs> dat je overal maar lak aan hebt. Dus ja, het, het, wat mij betreft voegt het weinig toe. Wat je Spruit? Ja, daar ben ik helemaal met een je eens. Het is de, precies wat je verwacht. Het is best geestig, want dit is straks allemaal van u. <lacht> <lacht> ik komen. <lacht> <lacht> uh, maar ja, het, het is... Ik zit weer heel ernstig te praten. Schaam je je ervoor een beetje? Voor, voor, voor, mijn ernst, voor mijn eigen ernst. Of voor, voor wat hij doet. Nee, ja, wat hij doet ook. Ja, als je daar naar kijkt. Ja, want ik vind eigenlijk... Dat, dat, ik wil weten als ik s'avonds televisie kijk... of als ik nieuwsbranche... wil ik goed geïnformeerd worden. Word, word ik nu iets wijzer over meneer Martin Schulz... en zijn plannen van de Europese Unie... wanneer ik Rustig hem op deze manier bezig zie? Misschien voegt het iets toe, dat ik meneer Schulz in zo'n situatie beter leer kennen... en zegt dat iets over, en wat zegt natuurlijk vooral erg veel over meneer Rutger Kastikum en onze Hollandse onbeschoftheid... in dit soort situaties. Mm. Uh, ik, ik vond het opvallend eigenlijk hoeveel Miltenburg er omheen liep te dartelen. Dat was... Ja, die ik... moet ook gewoon een gelijke stap opzij doen. Dat was niet ik... handig. Nee. <laughs> het, dat vond... was wel lief, maar dat was niet handig. Uh, ja, was die opmerking was wel goed, goed getroffen van Rutger... van het lijkt wel eens een soort schoonmeisje. Nou, het, zevenwachtige... het ergste was het dat ze daarna opeens er echt als een schoonmeisje bij stond. In dat, ja. in dat opzicht ja. heeft hij wel ja. gescoord. Ja. Ja. Ja. Ja. Uh, uh, Martian Spruit in het verleden ook wel in het buitenland... We Staan we er dan slecht op als Nederland? Uh, wij, uh, ja. Nederlandse journalisten? Ja, ja, ja. Nee, de gezelschappen die waar ik toen deel van uitmaakte, dat waren vaak van die voorzittersreisjes, weet je wel, van uh, fractievoorzitters van de Tweede Kamer. Uh, ja, dan, dan bezochten we zochten uh, de Antillen of Zuid-Afrika, of het gebied op de Balkan. En ik vond dat dat eigenlijk altijd geweldig ging. Omdat het ook heel divers is waar je, waar je komt. Uh, ik weet nog dat we op Aruba rondliepen op vrijdag. En dat de toenmalige premier ons zag lopen. En ons gewoon in liet in zeg maar de Arubaanse trevenzaal. Dan komen we er gewoon even bij zitten. Nou, dat zie ik hier nog niet gebeuren. Zo gaat het daar. Maar daar op de balken was het natuurlijk allemaal heel protocolair. Ja. En iedereen paste zich daar uh, prachtig ja. bij aan. Maar moet, moet de journalist daar rekening mee houden? Dat je ook nog een land vertegenwoordigt? in dit geval Dus Nederland met, met Rutgers aanpakken. En dan zo'n Schultz die van buiten komt. en ja, denkt zo. Van, Rutgezicht netter moeten gedragen ja, als nee, zij. Ja. Nee, vind ik nee, onzin. Nee. nee, hij moet vooral do doen wat hij zelf wil en wat zijn manier van werken ja. is. Ah, ik, ik zie hem niet als mijn representant. En nee. dat ben ik, ik ben ook niet te zijne. Nee, nee, hoor. En Schultz wekte uh, de indruk dat hij Paul Nieuws kende, want uh, hij had daar... Nou, nee, volgens ja, mij was hij gebriefd. achter de schermen even <laughs> snel bijgepraat. gepraat ja, van, nou, ja. ook. Gewoon Engels <laughs> <Je> blijven praten. Dan <laughs> ja. ja. ja, met die roze <laughs> de uh, topcoat, moet gediet, daar ja. moet je op passen. Ja. <laughs> ja. Dank voor jullie bijdrage. En dit is de mediaforum Roos Slicker en Bart Janspruit. Um, het is weer de tijd van de top 2000. Je kan weer gaan stemmen en zo. Um, ja, iedereen is daar heel druk mee. Um, deze zou er best in kunnen staan, wat mij betreft. 1979, Queen. Tonight I'm gonna have my say.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 and star leaping through the sky Hey, hey, hey. Don't stop me, yeah. don't stop me Die Mercury in bad. En natuurlijk staat Queen in die top 2000. Waarschijnlijk weer op nummer 1. Maar met het andere liedje. De Bohemian Rhapsody natuurlijk. Dit was Don't Stop Me Now uit 79. We gaan de Nationale Nieuwsquiz spelen. Dat doen we vandaag met Leo Preusting. En die komt uit... Uh, die is geboren in 1953. Dan ben je tegenwoordig. 60 vandaag. Vandaag zelfs? Nee, niet vandaag dit jaar. Maar 60, 60 geworden. Ja, ja. ja Oké, okay. 60. En hij komt uit uh, Zievlig, heb ik gezegd. Waar ligt dat ook alweer? Sief ligt nou ook alweer, dat betekent dat je het al wist... maar het ligt uh, net over de grens in uh, Duitsland. Het is een heel klein dorpje van nog geen 500 inwoners... op 10 kilometer van Nijmegen. Kijk aan, dus je woont net over de grens bij Nijmegen. Ja. En u houdt van koken... Ben je ja. ook zo iemand die dan met kerst uh, heel druk is en al die dingen gaat... Uh... Nou, we zijn nu nog bezig mensen aan het uitnodigen. En op als, we, uh, als ik weet of er vier of zes of acht mensen komen... dan ga ik wel even lekker in de keuken. Ja, kijk aan, Dus dat wordt een mooie uitdaging. Ja. Net als die quiz trouwens, want 50 punten, dat is de hoogste score... er neergezet en daar moet u in ieder geval overheen. Is Eerst nieuwsfactor. De Nationale Nieuwsquiz. Er leven weer meer mensen in armoede. Maakt u dat zorgen? Ja, natuurlijk. Nou, ik moet zeggen, als je er aankomt te rijden... dan denk je van, nou, is dit nou de armste wijk van Nederland? Zo op het oog is het uh, ja. Prima wijk. Maar armoede heeft ook een soort, daar uh, schamen mensen zich voor. En misschien nog wel het allerergste is dat kinderen erdoor getroffen worden. En die kunnen er echt helemaal niets aan doen. Je weet, als kinderen zich gewoon kunnen ontwikkelen en kunnen meedoen, dan kunnen ze later de kansen misschien grijpen die er nu nog niet zijn. Ja, afgelopen jaar is de armoede in Nederland sterk toegenomen. Vraag 1. Dat blijkt uit het armoedesignalement dat het Sociaal en Cultureel Planbureau en welke andere instantie vandaag presenteren. Het uh, Bureau voor de Statistiek. Nationaal is het... Nee, uh, voor de Statistiek. Ja, het Bureau voor de Statistiek. Er hoort nog één woord voor. Nationaal Bureau voor de Statistiek... Het is het Centraal Bureau Centraal. voor de Statistiek. Nou, dit is een kwestie voor de jury, die mag daar even over nadenken. Ja. Dan komen we er zo nog wel even op terug. Ruim een miljoen Nederlanders kunnen niet of met moeite rondkomen... en zijn dus arm. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken vindt de toenemende armoede zorgelijk. Zei hij vanochtend hier op Radio 1. Vraag 2. De meeste arme Nederlanders wonen in de grote steden... Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Maar de armste wijk van Nederland ligt in welke Noord-Nederlandse stad? Dat is in Leeuwarden. Goed, in Heegterp, Scheringen, in het oosten van de Friese hoofdstad... is 25,6 van de inwoners arm. Rotterdam heeft trouwens de meeste arme wijken. Vraag 3, daar hoort geluid bij. Luister goed. AIVD en MIVD die moeten meer bevoegdheden krijgen om internetverkeer af te tappen. U moet vertrouwen hebben in het feit dat het systeem zo ingericht is. Want als je elkaar niet meer vertrouwen kan, wat blijf je dan? Zo is het toch, meneer? Als je elkaar niet meer vertrouwen kan, dan blijf je nergens meer. Vraag 3: ruimere spionagebevoegdheden dus voor de veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Daarvoor pleit een commissie onder leiding van welke oud-topambtenaar? Standessen. Nog één keer de naam? Stan Dessen. Stan Dessen, zegt hij. En die man heet Stan Dessens. Sens. Des Ook hier mag de jury weer even naar kijken. Kijk, ik schrijf alles door naar de jury vandaag. Vraag 4. Het rapport van de commissie werd gisteren overhandigd... aan de ministers van Binnenlandse Zaken. En van welk ander departement? Van Defensie. Dat is goed. Minister Plasterk en minister Plasgaard namen het rapport in ontvangst. De meeste partijen in de Kamer reageren vooralsnog gereserveerd op de aanbevelingen van Dessens. Vraag 5. weer een geluidsfragment. Wie is dit? Ik heb het gevoel of ik op de brandstapel stond en het OM Romein danste... met een jerrikin met benzine en een lucifer. En uh, ja, dat is nou dus over. Wie is deze man? Oeps, ik zou het niet weten. Hij heette Ad Bos. Hij is de klokkenluider oh, geweest eens. in de zogeheten bouwfraudeaffaire. Beschikt over een schaduwboekhouding van wegenbedrijf Koop Chugham. Waarmee hij in 2001 de omvangrijke bouwfraude aan het licht bracht. Vraag 6. De beroemde klokkenluider is na hoeveel jaar eindelijk van strafvervolging verlost? Dat is 12 jaar. En dat is goed. We gaan naar de laatste vraag. Daar kunt u nog vier punten mee verdienen: aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. Vraag is heel simpel: wat wordt hier bedoeld? Het gaat dus om een onderwerp en niet om een persoon. Als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen 4. Canada is mijn grootste producent. 3. Van mij word je empathisch en euforisch. 2. Ik ben populairder dan cannabis, speed en cocaïne. 1. Uit onderzoek van Trimbos blijkt dat meer dan de helft van de jongeren mij tijdens het uitgaan gebruikt. Een pilletje. Hoe heet zo'n pilletje? Ecstasy. Uh, ja, dat is goed. Eén ja. puntje. Uh, Eén puntje, ja. Uh, Nederland was tot drie jaar geleden de grootste producent van ecstasy, maar Canada heeft die twijfelachtige eer overgenomen. En uh, de onderzochte jongeren waren tussen de 20 en 24 jaar in dat onderzoek. 60% gaf aan dit jaar ecstasy te hebben gebruikt. Ik moet erbij zeggen dat jury streng is vandaag. Nationaal Bureau voor de Statistiek is fout gerekend en ook standessen is fout. Die S hoort er wel degelijk achter, zeggen ze. U komt op vier en dat betekent dat er 13 goed zijn... om over die score van 50 heen te komen. Ik denk dat criminaliteit nooit goed te spreken is, was een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 spelers bij een gele kaart automatisch een tijdschaf van 10 minuten... ...en is er ook een meldpunt voor voetbalgeweld. Maar is dat allemaal genoeg? Vandaar dus onze stelling. U mag zeggen of u het daarmee eens bent of mee oneens. Sms staat na 7070, kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800-1101... Website www.stand.nl. En als u uh, uw antwoord twittert, dan kan dat ook. Maar doe dat dan wel met hekje standpunt. Leo Preusting uit Siefvlieg bij Nijmegen is onze kandidaat vandaag. Moeten er in ieder geval 13 goed zijn, dus, ja. want dan gaat u over die 50 ja. heen. Ik stel de vraag, dan het antwoord of pas. en U mag er niet doorheen praten, daar komen ze. De nationale nieuwswissel. De president van welk land wil weer met de Europese Unie praten over het samenwerkingsakkoord dat hij vorige week nog afwees? Oekraïne. Goed, welke stad maakte gisteren in een persconferentie bekend dat er een nieuwe prostitutiezone komt? Utrecht. Goed, hoe heet de staatssecretaris die gisteren de participatiewet presenteerde? Jan de zijlstra zelstra Kleinsma. Onderwijs in welk land blijft volgens nieuwe cijfers het beste van Europa? Nederland. Nee, Finland. Welke Portugese voetballer zegt te zijn hersteld van zijn hamstringblessure? Ronaldo. Goed, hoe heet het akkoord dat gisteren is ontploft omdat er ruzie was ontstaan over winterrust voor vogels? Ganzenakkoord. Goed, in welke plaats is een man uit het water gered door een brandweerman verkleed als Zwarte Piet? Pas. Hellevoet -Sluis. In welk land viel gisteren de eerste dode ooit door een politiekogel? IJsland. Dat is goed. Welke hotelketen wil meer dan 2 miljard ophalen met een beursgang? Van der Valk. Hilton. Naar de hagedissen en het schildpad zijn van welke reptielsoort... nu de genetische bouwconstructies bekend? Een slang. Dat is goed. Welk gebod voor Duits bier moet volgens brouwers op de werelderfgoedlijst? De Reinheidsgebod. Dat is goed. Hoe heet de advocaat die is genomineerd voor de Loden Leeuw... als meest irritante bekende Nederlander in een commercial? Uh, Moscovich. Dat is goed. Welke Britse schoonspringer heeft de wereld gisteren... met een videoboodschap op de hoofd gesteld van zijn geaardheid? Tas. Ton Daly. Over wat heeft het Belgische parlement een theatervoorstelling... in het parlementsgebouw verboden? Ehm. Uh, mm. Pas. Over ik. Hoe lang moet de man die in oktober inbrak in een huis uh, van een Russisch ambassadepersoneel de gevangenis in? Acht maanden. Elf maanden was dat. Ja. Um, dat Duitse bier, dat wist u wel natuurlijk. Ja. Dat, uh, also, dat is het uh, <laughs> Rijnheuske bootje. Ja. <laughs> ja, heel goed. Nee, uh, maar ik kom niet aan 13, Nee, denk nee, ik. het zijn nee. er acht, uh, om precies te zijn. Okay. Dus u komt op 32. Ja, meer kunnen we er gewoon niet van maken. Nee. Ja. U krijgt mee de kaarten voor beeld en geluid. De lunchradio, de, die doet het denk ik wel in Duitsland. Ja, ja, maar, ja De We zitten zo dicht bij de grens, dat uh, kan niet lukken. Kan en, de, niet meer. en de lunchbox. Gaat allemaal mee naar uh, dat prachtige plaatje in de buurt van Nijmegen. En hartelijk dank voor het meespelen. Graag gedaan. Jop. Wij uh, melden ons zometeen weer met één werklunch... En tijdens die werklunch gaat het over uh, de bussen, de bussen in Utrecht om precies te zijn. Ik geloof, ik geloof. Ik geloof, ik geloof in de mensen. En CRV. Politiek. Ik ben volledig verantwoordelijk.